Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tennis, een nieuw record in het landentoernooi. Daarmee komt Nederland nu op een 2-0 voorsprong. Hogekamp is de nummer 141 van de wereld... maar haalde tegen de nummer 17 van de wereld een hoog niveau. Eerder vandaag boekte Kiki Bertens al een verrassende overwinning... op Jekaterina Makarova. Nederland doet dit jaar voor het eerst sinds 1998 weer mee... in de wereldgroep van het vrouwentennis.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 Minister Koenders maakt zich zorgen over de gevolgen van de aanvallen op de Syrische stad Aleppo door het regime van president Assad. Tijdens een bijeenkomst in Amsterdam zei hij dat hij denkt dat er door de aanvallen op Aleppo meer Syrische vluchtelingen bijkomen. Ook zei hij dat Griekenland meer hulp nodig heeft. Het land kampt met enorme aantallen migranten die dagelijks vanuit Turkije de oversteek maken.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 Met nu de Euro Breakdown. Ze zorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermedeg De verkoopcijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik. me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 Maar We zullen ze wel allemaal uh, gaan benoemen voor je. De nieuwe binnenkomers uh, vinden we op een 39e, een 36e en maar liefst een 19e plaats. De snelste stijger uh, deze week is uh, Xavier Rudd met Follow the Sun. En de snelste daler is uh, Selena Gomez met the Same Old Love. Uit de lijst uh, verdwenen Sarah Larsen met Never Forget You na 12 weken. Na 19 weken is R City uh, uit de lijst verdwenen. En One Direction met uh, Perfect na uh, 15 weken.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 Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top drie van de vorige week. Wij beginnen met een nieuwe binnenkomen van Zane Malik. De debuutalbum van hem heet Mind of Mine. En Pillar Talk is op 29 januari uitgekomen. En die is nu binnengekomen op een 39 e plaats. Zane met Pillar Talk.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 What <laughs> the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 Ik ben benieuwd wat de 99 Souls nog meer gaat brengen en dit jaar aan mashups en dat soort dingen en of het wel mag. Maar ik uh, denk dat het goed moet komen. 99 Souls op nummer 36 dus deze week met The Girl Is Mine. Excuse me, can I please talk to you for a minute? For a minute. Take a minute, girl, close down. What's been happening? Give me minute minutes. Can I please talk to you for a minute? Maurice Mulder Weet heet ook Roses. De nummer 35 van deze week hier in de Young Breakdown op Zeefus Antwoord. Leuk dat je weer luistert overigens. Hé, hey, ik ga het goed maken met je. Zullen we dan maar een uh, nummer 34 draaien? Snel door dus met de Diamo's en Ciao Cruz. Vorige week nog opnieuw binnengekomen op de 40ste plek. Met hun single uh, Booty Bounce. En straks gaan we kijken naar wat artiesten nieuws en de rest van top maar de veertig. 40. eerst nummer 34. De artiest van de 2016 voor is. Drie weken ondertussen pas in de lijst. Vorige week nog op 35. Deze week dus haar hoofdnotering, de nummer 30 van deze week.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 En op 31 staat dan uh, Sigala met uh, Sweet Love. En, en op 30 uh, vinden we Fleur East met het prachtige singeltje Sex. De Euro Breakdown op Vrede. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. We gaan de nummer 29 draaien. Die is in handen van uh, Ellie Golding met Something in the Way You Move. Is a strangest feeling, in this way for you? There's something in the way you boo. Something in the way you boo. With you I'm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 I should fly away op nummer 24. Dat heeft hij natuurlijk niet alleen gedaan, samen met uh, Dakota. En het is eigenlijk een uh, remix... Re, ja, uh, cover, remix... we noemen van Tracy Chapman. Zijn we zijn aangekomen aan de laatste... nieuwe binnenkomer van deze week. En die staat op de nummer 19...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 Maar in Europa wordt hij al snel opgepakt. Daarom een mooie 19e plek voor deze maan met Perfect World.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 Ja, nee, dat was hem wel even voor nu qua nieuwtjes. Denk ik zomaar. Oh ja, de Super Bowl. De Super Bowl zit er ook weer uh, aan te komen. En, uh, Coldplay zal zondag uh, tijdens de halftime show van de Super Bowl worden begeleid door uh, Youth Orchestra of Los Angeles. De Super Bowl is altijd iets uh, zo moois. Het is uh, American Football. En tijdens de halftime is er een artiest zoals 2014, uh, bijvoorbeeld uh, Katy Perry, uh, daar de artiest.